verantwoordelijkheid kunnen nemen. Onderwerpen die jarenlang op tafel lagen zijn volgens hem nu definitief geregeld.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 De Wereldbank gaat India miljarden lenen om armoede te bestrijden. Het gaat om een lening verspreid over vier jaar. Elk jaar wordt drie tot vijf miljard dollar verstrekt. De Wereldbank wil met de lening de armoedepercentages in India... in twintig jaar tijd terugdringen van 30 tot vijf en een half procent. Het is voor het eerst dat de Wereldbank zo'n specifiek streefpercentage vaststelt.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 Welkom terug bij Luna. Natasja van den Berg is nog steeds te gast, ook in de tweede uur van Casaluna. Schrijver, mede-auteur, mede moet ik zeggen, van het boek uh, Praktisch Idealisme. Uh, we hadden het over de rol van ondernemers en uh, de vraag of ondernemers de wereld kunnen redden. Uh, nou, een beetje wel dus. Zeker. Toch, als conclusie. En we gaan het vooral in de tweede uur hebben over, uh, over u en mij, over de consument, over wij met z'n allen. Wat wij precies kunnen. Daar gaat het boek ook over. Uh, want eigenlijk is dat het belangrijkste wat je wil laten zien. Mensen kunnen meer dan je zou denken. Ja, mensen willen veel meer dan. willen, willen vaak veel. Uh, en doen dan soms weer. of net het verkeerde, maar ze kunnen. Uh, of net uh, uh, onhandig dingen. Geef Als ze een ze... voorbeeld daarvan. Uh, nou ja, er zijn onhandig. bijvoorbeeld mensen die uh, heel erg uh, freaky. Uh, hun brood niet in plastic uh, uh, doen. of hun brood dan in papier laten uh, doen ze dus zijn allerlei doen ze dan heel erg hun best op. omdat dan, dan denken ze dat, het heel goed bezig, dat ze goed bezig zijn en dat scheelt niet zoveel. En dan stappen ze vervolgens in de hummer? Nee. Maar het is gewoon. Er zijn er door, het door de bomen het bos nog kunnen zien, is het soms wat lastig als het gaat over idealistisch gedrag. En uh, tegelijkertijd is er ongelooflijk veel wat je kan doen. En dat zit hem vooral op, op een praktisch niveau. Zet je verwarming een tandje lager, dat soort dingen? Nee, uh, wat mij betreft niet. Uh, wat mij betreft heb je heel erg veel rollen en is de rol die ik het belangrijkst vind, uh, is je burgerrol. Dus je rol die dat je, je de, in een democratie leven en dat je uh, politiek je stem mag laten horen, letterlijk. Uh, uh, door te stemmen, maar door ook actief te zijn in politieke bewegingen of in maatschappelijke organisaties of uh, enzovoort. Dus ik vind dat een hele belangrijke rol. Dan gaat het niet per se over je, hoe je in je huisje opereert of... Uh, uh, welke producten je koopt, maar wel uh, over welke grotere visies je ze ondersteunt. Ja, maar onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Ja. In alle opzichten uh, kun je niet zo makkelijk meer in zwart-wit zeggen... van nou, in grote lijnen uh, is dit mijn ideaal beeld en zo gaan we het maar doen. Nee, dat klopt. Um, als je gaat stemmen, doe je dat eens per vier jaar in principe. We doen ons best om dat uh, zo steeds korter te maken... maar de bedoeling is eens per vier jaar. Ja. Um, is dat niet een, een heel wijd mandaat wat je dan uitdeelt... Nee, want uh, uh, de ironie is natuurlijk, of juist nee, helemaal niet... want uh, zeker als je het over uh, echte grote veranderingen hebt... en wat de politiek daarvoor moet doen... is het juist langetermijn uh, uh, duidelijkheid creëren. En als we het over het onderwerp van het vorige uur... waarin de ondernemerscentraal zat... als iets is wat duurzame ondernemers vragen van de overheid... is dat niet de hele tijd morrelen en veranderen van regels... maar langetermijn duidelijkheid geven. Dus... Uh, uh, in, in, ik denk dat beleid of, of de overheid uh, het heel verstandig is dat die niet elke jaar hun verpakkingen. Uh, hun, hun beleid hoeven te veranderen. Dus, nee, dat bedoel, ook niet. Dat bedoel ik ook niet. Maar, maar in feite, als ik op een partij stem... Uh, ja. en dat doe ik één keer per vier jaar... Ja. dan uh, deel ik een mandaat uit. Maar in, in feite kan het heel goed zo zijn... dat ik het heel erg eens ben met het uh, milieubeleid van GroenLinks bijvoorbeeld. Ja. Uh, heel erg eens ben met uh, het vrije marktdenken van de uh, VVD. VVD uh, ja. Dat ik vind dat burgerschapsidee uh, van uh, CDA heel erg mooi is. Ja, ja. nou ja, daar sta je. Ja, nee, dat is ook ingewikkeld. Dus de, um, het leven is ook niet makkelijk. En, uh, en uh, voor de democratie hebben we inderdaad deze optie gekozen, waarbij je inderdaad in je hoofd een, een analyse moet maken wat voor jou het goede leven is en welke politieke partij er dan het dichtst bij komt. En dat is inderdaad niet, in, niet makkelijk. Uh, maar uh, voor heel veel mensen eigenlijk vrij goed te doen hoor. Uh, en ik denk eigenlijk ook wel voor jou. Uh, uit ik denk al het, het ik kiezersonderzoek... denk dat is niet. Nee, okay. ik uit al het kiezersonderzoek een... blijkt dat mensen eigenlijk vrij goed weten waar een politiek partij voor staat en hoe ja. die het dichtst bij hen hoort. Ja, ik vind ja. het een enorme worsteling. Maar goed, we gaan het hebben van... Jij zou eigenlijk, zijn wel eens bijvoorbeeld voorstellen omdat je meerdere stemmen mag uitbrengen. Dus ja, uh, lijkt me ja, heerlijk. Precies. Twee of drie stemmen, lijkt ja. me heerlijk. Ja, heerlijk. dat is precies. Er zijn ook landen die het oh, hebben, toch? Ja, precies. Uh, maar goed, we hebben het nu vooral over duurzaamheid en alles wat ermee <lacht> samenhangt en, en, en praktisch idealisme. En waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben, is ook naar vormen van praktisch idealisme van, van u, van de luisteraar. Waar u ook bent, in de auto, thuis, belt u ons op 0800-1121. Uw vorm van praktisch idealisme wil ik graag horen. Karel van Leeuwen, goedenacht. Hallo. Hey. Je mag het zeggen, Karel. Ja, uh, nou, ik vind uh, wat, uh, wat Natasje net noemde van die burgerrol, vind ik ook heel belangrijk. Dat er uh, centrale druk wordt uitgeoefend op, op, op, op bedrijven van wat, wat, wat doe je in feite... Maar ik vind zelf, als ik voor mezelf spreek, dan denk ik van... ja, wat ik zelf kan doen, is... Uh, ik kan eigenlijk de wereld niet echt verbeteren. De wereld is de wereld, denk ik dan maar. Uh, en ik kan anderen ook niet verbeteren. Uh, ik, ik ga ook niet roepen hoe het moet. Maar het is meer kwestie van uh, dat je kijkt wat je, wat je kan doen. En wat kan je doen? Nou, wat je voor kan doen spreken. is vooral uh, dingen laten, denk ik zelf. <laughs> je hoeft eigenlijk niks te doen. Je hoeft alleen, als je niet doet wat schadelijk is... Dan, dan doe je al, dan is het helemaal goed. Geef eens een <laughs> voorbeeld. Um, nou, als ik, uh, als ik kan kiezen tussen uh, vliegen naar Thailand of fietsen naar Roemenië, dan kies ik voor het laatste, maar dan koop ik wel een hele mooie fiets. Oh ja. <laughs> maar, okay. En dan maak ik het voor mezelf zo leuk mogelijk. Respect voor, voor het feit dat je helemaal in Roemenië fietst? Overigens. Nou ja, nee, dat vind ik, dat is, nee, dat vind ik alleen maar ik omdat ik het leuk vind. Dat doe ik niet ja. omdat, het, omdat ik respect nodig heb of zo. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik, ik, ik bedoel sportief respect, hoor, trouwens. Ja, ja maar dat is ook weer dat is ook duurzaam, hè? Om jezelf af te doen, een beetje in te spannen. Ja, nee, absoluut. Maar, maar, maar dit, als je dan een, die fiets koopt, kijk je dan ook een fiets die uh, duurzaam geproduceerd is? Uh, ja... Ja, dat moet je dan wel kijken. Maar de meeste fietsen die zijn. Het, het feit dat je, dat je fiets is al hartstikke duurzaam. Dus dat is al. Uh, ik ben trouwens net thuis en ik heb. Ik kwam in het Nijmegen van een symposium. En toen heb ik ben ik ben met de trein gegaan, maar ik ben eerst met een auto gegaan. En in die auto had ik ook een vouwfiets. En dus ik, ik doe altijd al aan gemixt vervoer. En dat, uh, dat kan ik ook iedereen aanraden. Omdat is, dat, als je met een vouwfiets en altijd standaard een vouwfiets in de auto hebt, dan kun je bijvoorbeeld. Uh, in een stad kun je je boodschap ongeveer drie keer zo snel doen... als wanneer je alles met een auto zou willen doen. En het is ook nog veel goedkoper. Dus er zijn een heleboel praktische dingetjes... dat Na, we nog niet even, aan gedacht hebben. Ik houd even tegen Natasja aan. Wat vind je van wat je nu hoort van, van Karel? Fantastisch. Ja. Dit is toch ongeveer. Ja, dat is dat je je afvraagt... wat, wat wil ik bijdragen aan de wereld? Kijk, er ja. uh, is één zinnetje waar ik even op, op zat van... als ik niet meer negatieve dingen doe... dan uh, doe ik het al goed. Terwijl je kan ook nog zeggen... Ja, nou, er is nog één stapje meer te doen... namelijk positieve dingen doen. Uh, ja. Maar wat je doet is natuurlijk allemaal, past heel erg goed bij jou. Je, het kost je eigenlijk, volgens mij klinkt het alsof het je geen moeite kost... maar juist plezier levert. Ja. En um, um, uh, je hebt heel veel weinig co 2 dus Dit is ongeveer wat het is, uh, ja. praktisch idealisme. Dus uh, uh, ik, het klinkt alsof je een heel uh, gezond uh, bestaan leidt. En, en, en ook goed voor de wereld en goed voor jou. Maar ik doe dus dingen die ik leuk vind. En ja. ik laat dingen die slecht zijn. Zo ja. simpel is het eigenlijk. Ja. Nou, goed. Hartstikke Hoi. mooi. Um, <laughs> nou, dankjewel. Dankjewel wel. Ja. daarvoor. Um, Natasja, als je, als je kijkt naar, naar de kracht. Want hij zegt, uh, ook Karel zegt ook van ja, ik, in mijn eentje kan ik niet zo heel veel. Uh, terwijl ik denk juist de kracht van communities. Met name ook wat er online gebeurt. Uh, zijn juist wel heel groot. En dat begint ook vaak juist met dat ene individu. Ja, dus uh, als ik nu praktisch idealisme zou schrijven... zou ik absoluut uh, één ding toevoegen. En dat is inderdaad, dat um, er zit een soort stappenprogramma in... voor hoe bepaal je nou hoe je hoe je, je, je houding ten opzichte van die idealen hebt. Nee, van, weet heel erg goed wat er gebeurt in de wereld. Uh, uh, kies, kies één of twee dingen waar je op focust. Uh, kijk naar je eigen talenten en mogelijkheden. Ik bedoel, een student uh, kan uh, andere dingen dan een CEO van een bedrijf... en maak dan een stappenplan van praktische dingen... En kijk dan naar al die rollen die je hebt. Uh, dus van buurtbewoner tot uh, werknemer of werkgever. Of um, uh, vrijwilliger ergens en burger en consument enzovoort. Uh, maar ik zou nu iets toevoegen. En dat is inderdaad, hoe kun je het samen doen? Uh, uh, want heel vaak wordt praktisch idealisme nu als een soort van individueel projectje gezien. En dan is het inderdaad heel ingewikkeld. En eenzaam. Uh, en eenzaam. Uh, maar vooral inderdaad moeilijk te meten. Hè? En in ieder geval moeilijk voorstelbaar hoe jij in je eentje tegen die uh, de wereld kan veranderen. Terwijl samen kan je heel erg veel, sta je heel veel sterker. Dus dat klopt. Dat zou ik hebben toegevoegd. Is dat de vlinderslag die uh, het klimaat verandert? Ja, ook. Dat, dat, dat is ook zo. Soms kunnen de meest bizarre kleine initiatieven mega grote effecten hebben. Dat bestaat in, in, in allerlei. Er zijn honderden voorbeelden van, van mensen die in iets heel kleins begonnen en een hele grote verandering hebben teweeg hebben gebracht. Um, en het is misschien ook wel inderdaad de gedachte dat je nooit precies weet wat het effect van je handeling is. De ketens zijn soms zo ingewikkeld dat je dat misschien je niet moet afvragen, maar dat je het doet, is al, heeft al waarde in zichzelf. De vraag is, uw vorm van praktisch idealisme? Bel ons op 0800 1121. En dan komt u in de uitzending. Of stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. De heer van der Heijden, goedenacht. Goedenacht, dat ben ik. Goedenavond. Al, nacht al inmiddels. Uh, uh, nacht zeker, ja. ja. Hey, het is een hartstikke interessant onderwerp. Hè? Het is eigenlijk. Uh, hoe kun je eigenlijk een evenwicht vinden tussen idealisme en realisme? Ja. Ik, ik vind persoonlijk, uh, als je. Als ik iets wil doen, dan moet je ook, heb je ook de politiek erbij nodig. En ik probeer persoonlijk echt mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb een uh, Facebook-partij opgericht. En daarmee wil ik ook echt invloed uitoefenen op het openbaar bestuur. En wat voor een partij, wat voor een soort partij heeft u opgericht? Het is, uh, ik heet de Guerrero, dat is een naam dat heet uh, strijder. Hè. Een strijderspartij, maar strijder voor sociale rechtvaardiging. En het heet Guerrero-Jaanse Partij. Guerrero-Jaanse Partij? Ja, en ik begin al inmiddels in Amsterdam, Rotterdam, Limburg. En overal in Nederland beginnen een beetje groepjes op te komen. Maar help me even. Gregoriaans ken ik alleen maar van de gezangen. Wat is er Gregoriaans aan uw gedachtegoed? Niet, niet Gregoriaans, maar Guerrero-Jaanse. Het oh. is het Spaans afgeleide van strijder, van Guerrero. Oh, oké. Okay. Ja, maar, maar dat is gewoon toeval geweest. Het moet gewoon een naam hebben. Ja. Ja. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben... is over praktisch realisme ook in deze tijd... maar een initiatief wat al sinds de jaren 50 is ontstaan. En dat is de, door Franse priester A.B. Pierre... die dus eigenlijk in zijn vrije tijd uh, zwervers op ging vangen en eigenlijk daardoor het Franse parlement uitgeflikkerd is. En toen heeft hij een formule bedacht... Om toen een zag om spullen te kopen, om zelfredzaamheid. En hij dacht: als ik dat nou eens wat groter doe, samen met een aantal groep mensen. Met die formule zijn er inmiddels al wereldwijd woon- en werkgemeenschappen opgericht. En hoe heet je die woon- en werkgemeenschappen? Uh, de MMO's. Oké. Okay. En wat, en wat is de gedachte is... erachter? De dachte is eigenlijk van dat uh, mensen die echt aan de zelfkant van de maatschappij zijn, en dat denk ik echt aan zwervers, mensen die naar de voedselbank helaas afhankelijk zijn, die kunnen zichzelf redden door samen zelfredzaam te zijn. En waar moet ik aan uh, denken dan? Waar, uh, hoe, hoe wordt die zelfredzaamheid uh, georganiseerd? Nou, die wordt georganiseerd om bijvoorbeeld, en daarom wil ik eigenlijk ook een beetje een oproep doen. Uh, die zijn eigenlijk. Uh, om bij elkaar in een groep te komen in een boerderij, in een, een oud-klooster of in een woonhuis of midden in een woonwerk. En, en daar een kringloopwinkel op te richten. En die tweedehands goederen worden dan zeg maar uh, welvaartsresten genoemd. En het is echt zoals Pierre AD Het zei, het is iets voor mensen die daar bewust voor kiezen. Om mensen te helpen. Maar ook voor heel veel mensen die niks meer te kiezen hebben. En... Uh, zo zijn mensen die dus uh, een vaste kerngroep, van mensen die dus zeg maar zo'n groep draaien. Maar er zijn ook dan passanten die al dan tijdelijk eventjes tot rust kunnen komen. Denk ik aan vluchtelingen, denk ik aan mensen die dus heel lang op straat geleefd hebben. En die dan eigenlijk weer een ritme krijgen, hè? want we, die geven zeg maar mensen een brood, bed, een, brood een bed en een bad. Maar vooral een reden om eruit te komen, om die ritme weer te komen. Ja. En, en daardoor vanuit de rust weer bijvoorbeeld een hulpverlening, schuldhulpverlening weer op gang te brengen. En dat geld wat daarmee verdiend wordt, het is dus wereldwijd, hè? dat geld wat me daarmee verdiend wordt, wordt dan ook in eigen organisatie gedaan. Bijvoorbeeld een bestelauto om die tweedehands goederen op te halen. Maar ook vooral naar ontwikkelingsprojecten in landen of aan mensen die het nodig hebben. Ja, Natasja? Ja, dus, uh, er zijn winkels, tweedehands winkels in Frankrijk, uh, kledingwinkels. Uh, Ook in Nederland hoor, genoeg. Ja, zijn er M-House winkels in Nederland? Ja, twee in Eindhoven. De eerste is in Haarzuilens in Utrecht. Ja. En, uh, er is onlangs in Venlo, bij Tegelen, een grote trapistenklooster overgenomen. Ja. Met, let, met twintig kamers. waar mensen, die hebben ze dus van broeders overgenomen. Ja, onder de voorwaarden ja. dat ze het onderhoud op zich nemen. Ja. Nee, dus en, het is een, het een ook... grote beweging. Je, dus, uh, prachtig. En ben je daar actief? Nee, ik ben, ik ben er eventjes, heb ik daarbij gewoond. Ik heb nou gewoon werk, maar ik ben een van die mensen die eigenlijk daar weer mee bezig wil zijn. Ja. En ik, ik, ben eigenlijk, uh, ik ben eigenlijk op zoek naar een woonruimte waar in Nederland, heb ik op Facebook ook een oproep gedaan, in nieuwe M-House gemeenschap. Waar ik ook weer uh, zoiets kan doen, gezamenlijk met mensen. Dat begint eigenlijk uh, met mensen die. Even, hey, ik wil dat iets. En waar, en waar zou je dit willen doen? Het maakt eigenlijk niet uit waar in Nederland, wel in een, uh, een streek waar er meer behoefte aan is. Dan denk ik eerder aan een stad ja. dan aan een dorp. Oké, okay, goed. Nou, als iemand uh, uh, dit verhaal van jou hoort en denkt: God, dat wil ik wel. Of uh, die ruimte die heb ik wel. Of we gaan samen op zoek. Kan ook. Reuze gezellig. Uh, dan moet even dus je even bellen of een mailtje sturen. Kan ik daar mijn telefoonnummer bij jullie achterlaten? Ja. Moet kunnen. 0800 1121 is de telefoonnummer van Kazeloenen. Of stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. Ja, dan laat ik dadelijk eventjes mijn telefoonnummer bij jullie achter. Ja, dank en succes. Dank je ja, Hartstikke bedankt voor, uh, dat ik in de uitzending mag komen. Dank je wel. Dat... Is een mooi uh, onderwerp. Oké, okay, dankjewel. Natasja, um, uh, veel als het gaat over idealisme zit wel in dit bereik, denk ik. Hè? Het bereik van, van wat er binnen zo'n Emmausgroep groep gebeurt. Uh, het, uh, toch echt idealisten in de bijna klassieke zin des woords. Is, is dat lastig als het gaat om, om, om modern idealisme, of maak je dat onderscheid niet zo? Helemaal niet. Um, uh, ik, ik weet ook niet precies. Uh, wa wat je bedoelt als je ziet naar... Uh, nou, ik bedoel geitenwolle sokken. Ik wil, ik wil niet zeggen dat... dat. Uh, Geitharen sokken, verdorie, ja, precies. Ja. Uh, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus het is ook... Ik, in in tweedehands winkels zitten de meest hippe mensen achter de toonbank... Um, waarbij waar je denkt, oh, dat wil ik ook wel eens aan. Dan blijkt dat allemaal. Ik zal even iets anders formuleren, want ik wil niemand ja. beledigen hoor. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Nee. Maar ik bedoel, als het gaat om, om, om uh, mensen willen bereiken. Als, er wordt snel het clichébeeld vloekt naar boven. Uh, als je het hebt over idealisme, oh, dan heb je het over mensen die in de jaren tachtig met ja. geiten, haren, sokken, neem die kwalijk, ja. uh, rondliepen en in de tuinbroeken liepen. Ja. Ja, nou ja, de grap is dat ik um, me daar mij nooit, ik heb nooit in de jaren tachtig in een tuinboek gero geroepen. En ook niet allerlei mensen Meto, in mijn... Je vijf. Ja, precies, in de jaren tachtig was ik geen vijf. In de jaren tachtig was ik tussen de vijf en de vijftien. Maar, um, um, uh, Wat mijn punt is, is dat ik weet zeker dat als we een pols zouden houden, ben je idealist dat bijna iedereen dat is. En het was inderdaad wel een poging van mij om het woord in, in, in toen ik toen ik samen met Sofie praktische idealisme schreef, om het woord idealisme terug te veroveren op dit imago. Want ik vind het echt een grote schande dat mensen dat dat, dat zo was. Dus want daar wil je inderdaad heel veel mensen in Nederland niet bij horen. Terwijl... Ik denk dat er, dat, dat er ook bij allerlei mensen in krijtstreep pak uh, idealisten schuilen. En die wilde ik heel erg aanspreken. Dus uh, uh, omdat uh, we kunnen niet de wereld verbeteren. Ik heb liever dat 100% van de mensen 5% van hun gedrag aanpast... Uh, uh, in, in, in de richting die zij willen voor een betere wereld... dan dat nog maar 5% van de mensen wordt aangesproken... die dan 100% van hun gedrag aan het veranderen zijn. Want wat is het belang van een grotere groep? Nou, uh, omdat je iedereen nodig hebt om die wereld te veranderen. Je kan niet met een klein groepje mensen... ik heb er wel eens grapjes over gemaakt... die linksdraaiende yoghurt eet. Uh, uh, uh, de wereld redden, dat kan niet. Maar ook omdat in, in die grote groep dan nog een, een potentieel verscholen zit? Ja. Ja, er zit... De, als je het eigenlijk aan mensen vraagt... Uh, wij hebben heel veel zaaltjes... na aanleiding van de publicatie van ons boek gehad... En, Eigenlijk heeft iedereen wel iets waar ze met hun hart aan verbonden zijn. Met een zorg die ze hebben over de wereld. Um, en ik heb eigenlijk, ik kom eigenlijk bijna nooit iemand tegen die niet zegt van ik wil mijn, mijn, voor een deel mijn leven en mijn tijd wel inzetten. om het dat en dat aspect van de wereld mooier te maken. We gaan even naar muziek luisteren. Uh, Natasja van der Berg praten we zo meteen verder. Uh, we gaan luisteren naar Joan Armatrading. grappig genoeg. Een artieste uit uh, mijn jaren 80, want ik was iets ouder. <lacht> Die ik heel erg uh, associeer, ook juist met dit dossier. En ook misschien wel een beetje met geitenwolle sokken. Terwijl hij geen geitenwolle sok was, volgens mij. Maar, nou ja, goed. Dat is een associatie in mijn hoofd. Laat maar. Het is niet anders. Natasja van den Berg is de gast de praten over uh, uw vormen van praktisch idealisme naar aanleiding van het boek. Uh, u kunt bellen op 0800 1121. Don't you come on so strong Natasja van den Berg is te gast, ook in de tweede uur van Kazeroenen. We praten over vormen van idealisme. Modern idealisme mag je het misschien ook wel noemen. 0801121. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Zou je jezelf als een idealist omschrijven, Hans? Ik ben een zeer idealist. En vooral op energie zal ik zijn. Daar heb ik al jaren geleden veel geïnvesteerd. In het begin jaren 80 kwamen de energie-zuinige lampen op de markt. Sorry, de de? zeg je? Wat kwam op de markt? De energie-zuinige lampen. Oh, lampen, yes, sorry, name you ja, sorry, neem ik uit. En dat is in de begin jaren 80 kwamen ze op de markt, de shampoo modellen Ik heb ontzettend veel gedaan aan uh, therapie en aan isolatie en alles wat uh, realistisch mogelijk is. En dat is, we zijn er al jaren mee bezig, dus met stroomverbruik, met gasverbruik en alles is al vrij uh, kunnen nivelleren. Ja. Uh, nou, en dat uh, ben ik elke keer bezig, ook huishoudelijke apparatuur, en dat is de AAA, daar hebben we ook in geïnvesteerd. Nou, ik ga geen merken opnoemen. Maar je hoeft gist te hebben van 2500 watt, Op met 700 watt heb je zelf de zuivermogen. Nou, en zo kun je rondgaan uh, wat je zelf mogelijk is om daar goed te investeren. Dus je moet eerst investeren om uh, energiezuinig om te gaan. En dat is de mogelijkheid die ik nog steeds heb. Ja. Nou, heb je ook nou, van die leuke die... blauwe dingen op je dak? Van die zonnepanelen? Ja. Nee, die heb ik niet op mijn dak, want uh, daar heb ik geen ruimte voor. En uh, dan moet ik wel zoveel investeren, terwijl de effectieve waarde nog vrij laag is. Maar wat ik wel doe, om de drie jaar heb ik zelf tijd nooit, koop ik de allernieuwste uh, tv. Ik heb nu de allernieuwste, sinds twee weken, de allernieuwste platte tv van 47 inch. Dat is 1,20 meter 20 in diagonaal. Uh, yeah. En je gebruikt op het moment 84 watt. Dus als ik vergelijk met die oude glasbak tv's, nou, die zitten op 150. Is dat ook weer een, een verrijking he, ja. in het energieverbruik? Ja, ja. Nou, mooi is ook, Hans, dat die nieuwe tv's maar een heel klein adaptertje hebben aan de, de achterkant. Nou, die een heel veel beetje zo gebruiken. Ja, maar het voordeel is nog een keer dat de nieuwste tv's de regievers en medeboxen ingebouwd zit. Ik heb ze vooral van. ik heb geen regiever nodig, want dat zit tegenwoordig ingebouwd. Oh, ja. Dus regievers gebruiken ook enorm veel uh, stroom. Dus dat zit tegenwoordig ook helemaal ingebouwd. Dus dat is de moderne ziel van de techniek. Maar wat ik wel straks tegen die meneer zeggen van de redactie, wat heel belangrijk is, en dan gaat in 2016 gaat dat in een grote rol. Spelen energiebehoefte is energie uit de ruimte. Dus als je groeger gaat en gaat het programma even intuk, energie uit de ruimte, dan ziet je dat Californië en die landen daarmee beginnen. Want die techniek is al 40 jaar bekend via de satellieten. Dat wil zeggen, er wordt daar een zonnepaneel de ruimte ontworpen uh, uh, uh, van een kilometer lang die uh, net zoveel energie uh, opwekt als alle energiebronnen op de aarde. En dan kunt u dat allemaal lezen. Dat is een geweldige ontwikkeling. Maar waar ik mijn eigen goed kwaad voor maak. dat de, vooral de rijke mensen maling malinghaven aan het milieu. Als ik uh, bij de okay. wacht, wacht even, wacht even. Want dan schieten we een andere kant op. Ik vind eigenlijk dat punt wat je nu maakt. Uh, wil ik wel even bij stilstaan. Uh, energie uit de ruimte. Ik ben ondertussen even heel snel uh, uh, gaan googlen. kijken of ik wat kon vinden. Uh, ik vind inderdaad. Ja, dat gaat tof... heel. Uh, Arsenal aan allerlei oplossingen. Maar wat, wat voor energie komt er uit de ruimte en hoe kan je dat opvangen? Dat er microgolven dus dat is duidelijk omschreven. En dat is de mogelijkheid. Daar heeft die bekende website twikers.net al een tijdje geschreven. Maar je hebt het niet over zonne-energie, je hebt het over ander andere soort energie. Nee, zonne-energie, dus er wordt de zonnepaneel ontvouwd van een kilometer lang in de ruimte, ja, en die, die, die, die, die, door de, door de zonnestraling wordt er energie opgewekt. En dat is uh, nog veel meer energie als uh, het hele jaar wordt opgewekt op de aarde. Oh, Oké, okay, dus maar, maar, maar de, de slimme, slimme truc zit hem dan erin dat je die energie in de ruimte zelf uh, opvangt? Ja, en dan stuurt het en... naar de aarde toe. Hoe? De wordt wordt het opgevangen en weer opgezet in energie. Okay. En dat is de toekomst. Dat is heel mooi duidelijk omschrijving. Windmolens daarnaast... zijn het in feite. Een soort moderne windmolens, alleen halen ze geen wind op, maar zon. Ja, de windmolens, dat is, uh, is volledig tijd. Want de effectieve waarde van windmolens is vrij laag. Nee, het was omdat... een metafoor. <lacht> Laat maar. Ja, Sorry, maak het ingewikkeld. Ik zal mijn mond houden. Ja? Door duizenden de, de, de, de, de, de windmolens, dan hebben we wat effectiviteit. Maar de kosten van windmolens. De, de, de, de, de lagering, de, de tandwielkast die zijn aan uh, slijtarisch onderhevig en die moeten vervangen worden. Nou, die grondstoffen daarvoor, die komen uit China. Nou, wat heeft China gedaan? Die heeft de grondstoffen enorm verhoogd. Dus wij moeten nog steeds meer energie wat wij, uh, opbrengen om dat effectief te maken. Daarnaast is er ook een wet, uh, een wet dat is een wet van Oom, dat is een, een besteed dat de gelijkstroom die wordt opgewekt eh, enorm veel weerstand ondervindt in de, uh, in de kabels. wisselstroom is een ander verhaal. Dat moet omgezet worden. Ik heb laatst een hele programma gezien van de Duitse uh, energiecentrales. Nou, dat er uh, toch een enorm veel energie verloren gaat door windmolens. Die gingen een bepaalde tijd zoveel energie uh, uh, produceren. Het, uh, het wordt opgewekt. Het wordt niet gemaakt, maar opgewekt. Ja. Dat er een hele halve Duitse energie uh, zie je, uh, uh, Okay. Dat lukt, uh, één keer, hè? Het mij dus ben, het mij ben je deels kwijt, toen moet ik eerlijk het halve bekennen. Uh, want het gaat over wisselstroom en gelijkstroom. Ik, ik geloof je onmiddellijk. Um, dat mag het ook erminste zijn. Nee, ik wou even iets anders heen dus vragen. Ik wou iets anders een vragen. Uh, als je naar een huishouden kijkt, hè, daar komt uh, uh, wisselstroom komt daar binnen, 230 ja. volt. Uh, en vervolgens zitten er allerlei apparaten aan, zoals televisies en radio's en weet ja. ik wat voor elektronica. die er vervolgens weer zwakstroom stroom van maken. Is dat ook niet een manier om heel veel energie te verspillen? Nou, ik bedoel. De, de, de, de, het wordt omgezet naar 32 volt naar, naar een lage voltage. En de lage voltage, dat ben je kwijt. van 230 volt naar 12 volt, dat verliest toch een heleboel energie. Ja, ja? warmte. Nou, dat is een probleem. Maar de tegenwoordig zijn de transformaties ook weer zo uh, gemaakt... Dat is ook uh, effectieve uh, waarde hebben. Maar je kunt zelf daaraan doen om niet de hele dag achter je computer te zitten. Kijk alleen wanneer het noodzakelijk is. Nou, dan kun, je onder de, uh, dan kun je zelf bepalen wat belangrijk is. Ik heb internet, maar ik ga niet de hele dag achter zitten. Ik heb uh, tv, ik kan tien uh, tv-kanaal ontvangen. Maar dan wil je zeggen dat ik uh, de hele dag achter zit. Okay. Nou, dan maak ik gewoon een, een beslissing. Enig idee en... wat, wat, wat u nou bespaart met uh, deze uh, zuinige houding? Nou ja, hoe, groot, hoe hoog is uw energierekening? Nou, dat is uh, heel vrij laag, want als ik kijk wat wij gebruiken, dat is nog geen 600 uh, uh, kilowatt op jaarbasis. Ja? Kilowatt? Dus, ja. Ik, ik, wil, ik heb geen idee. Wat, wat, wat, wat verbruikt een gemiddeld gezin? Ik heb geen idee. 300? Dat is meer dan 3000. 3000? Ja. oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat, ja. dat is inderdaad een aanzienlijke nou, vraag. Nou, en gasverbruik zit ook vrij laag, want we hebben ontzettend uh, energie, de woning. Dus, maar ik zeg normaal, je moet eerst investeren om goedkoop te zitten. Nou, en de zonnepanelen is mooi, maar de meeste uh, eigenaren die zet, zitten tegenwoordig aan de grond wat de financiële mogelijkheden betreft. Dus dat is ook een, gegeven, een, een moeilijk aspect. Maar waar ik mijn eigen uh, steeds kwalijk maak, is dat wij 16 miljoen Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het hele gebeuren op de aarde. Als ik kijk bij de grote zuur, waar we regelmatig op meer vakantie nou. Zijn de rijken, die, die hebben maning, want de Ferrari's en Lamborghini's... die vliegen om je oren in. Daar liggen boten van 30 miljoen euro meningprijs, Die liggen de hele dag te stampen. Nou, ja. En dat vind ik de contradictie. Het hele gebeuren, ik woon vlak bij de Duitse grens... Nou, als ik dan kijk dat we energiezuinig zijn... maar ik zie een heleboel, honderd Nederlanders naar een vakantieorgan, naar de wintersport... nou, dat zeg ik met snelheden... waarvoor we, waar we gelijk een Nederlands uh, rijbewijs kunnen inleveren. Okay. En dat vind ik de contradictie. Okay. Dus het okay. is ook een heleboel tegenstrijdigheden. Okay. Oké, okay. ja? okay. dankjewel. Dank voor het blijf Hans. Maar blijf, ja, en blijf je jezelf geloven. Hè? Ja? Uh, zeker. Ja. Dat is een mooi motto voor de dag. Dank Natasja van den Berg. Wat, wat vind je? Ja. Ben je heel veel met stroom bezig? Met besparen en energie? Uh, ja, omdat ik een heel energie-onzuinig huis gekocht heb, moest ik wel. Uh, per ongeluk, of per ongeluk expres. We hebben een prachtig, gek, architectonisch, fantastisch huisje... in Amsterdam-Noord gekocht. Maar dat bleek echt zo lek als een mandje. Dus daar uh, moesten we echt wat aan doen. Dus daardoor heb ik al die getallen op orde. Maar uh, deze meneer heeft één belangrijk punt, terwijl het altijd leuk is. Uh, en die ik ook altijd aan mijn GroenLinks vrienden voorhoud. Die uh, uit veel doctorandense bestaan, zoals jij net zei. <lacht> en dat is dat er een uh, directe relatie is tussen inkomen uh, en opleidingsniveau. Vaak dus in Nederland. En uh, het energieverbruik. Dus uh, het, is, uh, het is vaak zo hoe milieubewuster iemand zogenaamd is... hoe meer energie die verbruikt. Dus daar heeft die meneer wel een punt. En wat komt dat door, dat uh, hoge energieverbruik? Nou, omdat uh, uh, mensen die, heel veel, die veel verdienen... die gaan vaak op vakantie, hebben meer apparaten... kopen meer spullen, hebben grotere huizen. Dus per ongeluk soms zijn uh, de mensen met de uh, laagste beurs... Zijn, uh, echt uh, de, de, de, hebben de, leveren de beste bijdrage aan het milieu, zullen we zeggen. Ah ja. Dus als je wat wil veranderen. <laughs> nou, nee. zou even... zover ja, zou ik niet willen gaan. Maar het is inderdaad, het klopt. Het, het, het, het is, er is altijd een grap. Een grappige contradictie tussen allerlei mensen die allemaal weten hoe het moet. Uh, en daar allerlei opvattingen over hebben. En vervolgens wel, uh, als je naar hun uh, energierekening kijkt. Uh, en uh, naar hun uh, totale energieverbruik. Dat dat niet helemaal uh, klopt. Ad van Galen, goedendag. Ja, het is heel leuk. Uit idealisme. Uh, biologisch te gaan leven. Biologisch eten. Je wordt er gezonder door. En als je dan de krantenbericht leest: van 50.000 ton gehakt, wat besmeurd is met andere andere vlees. Paardenvlees. Dan denk je, God, dan ben ik blij dat ik vegetariër ben. <lacht> nou ja, je zou het er bijna van worden van dat soort verhalen. Zeg u? En anders zou je het er wel van worden van dat soort verhalen? Ja. Nou, ik doe het al heel lang. Van mijn 47e af. En ik heb, dat is begonnen na mijn lucratieve zakenleven en daarna een door, eigenlijk door, door veroorzaakt door de medische maffia. Want ik hoor bij die 40.000... Uh, ik hoor helemaal mensen, geen rancune langstopen nu. ...door een medische fout. Uitgeschakeld ben geweest. Heel lang. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Ik ben van boeren afkomst. En ik ga de boer, boer, boeropleiding doen. Dat was de bioloog namens Landbouw in, in Drieberg, Huybeckerhof. Mm -hmm. En daar heb ik heel veel plezier aan. Ik heb de stage in geloof ik, verschillende soorten uh, bedrijven. Uh, ik heb uh, andere soorten mensen ontmoet met idealen. En, en dan krijg je vanzelf de pijn van het verlies van het kapitaal. Wordt vergoed door andere zaken. En dat is dus een gezonde zijn, hè, want je hebt geen hoge cholesterol meer... je hebt geen hartprobleem meer, je hebt geen hoge bloeddruk meer. Dat gaat automatisch als je vegetarisch eet en, eh, en biologisch zoveel mogelijk. En dan komt er nog een groot plezier bij als je dan bij de supermarkten komt. Want ik zit hier in een klein dorp verstoken van een biologisch winkel... zeg maar naar een straal van 10 kilometer... Uh, dan kom ik bij de supermarkt die tegenwoordig ook een aardig assortiment hebben. En dat die schappen het eerste leeg zijn zaterdags. Ja, maar dus Maar mensen zijn toch al steeds meer gericht op dat biologische product. Maar wat verbouwt u zelf nog? Wat ik zelf nu verbouw? Ja? Ik ben nu 72, dus ik doe alleen nog een broodbakken zelf. En ik heb nog een kleine moestuin achterin. Ik kweek zelf kiemen van pulvruchten en granen. Oké. Okay. En die roer bak ik... Maar ik heb dus... Alleen maar voor eigen ...diverse takken van de, van de, van de landbouw gewerkt. Ja, en wat heeft hij allemaal gedaan? Uh, Gijvenhouderij. onder melkgeiten, en, en en Maar dat is ook het probleem. Ja, kaas maken, dan moet je toch ook weer melk hebben. En melk hebben moet je toch ook weer, ja, toch, uh, lammeren fokken. Anders houdt uh, de melkstroom op. Dat is bij koeien en, dus en geiten zo. Dus ja, en, die, en bokken en stieren gaan allemaal naar de slag. Dus dan hou je dat toch wel in stand. Maar ja, ik wil mezelf geen kaas ontzeggen en ook geen eieren. Maar ik, ik ontzeg mij wel alles wat uh, met uh, eventueel met, uh, met vlees in zou zitten. Dat ontzeg ik mezelf. Ja. En nu merk ik gewoon zelf niet dat ik geen vlees eet. Want je wordt zeer creatief. Juist met vegetarisch koken. Met allerlei uh, met mooie producten. En die zeer smakelijk zijn. Oké, okay. ik ben heel benieuwd hoe uh, Natasja... Uh, maar blijf je even aan de lijn. Hoe, hoe Natasja kijkt uh, tegen uh, het hele fenomeen van biologisch ja. eten. Um, daar ben ik ongelooflijke voorstander van. Dus, uh, of voorstander van, dat klinkt weer zo... Kijk, er zijn twee... In mijn, in mijn eigen leven eet ik uh, praktisch alles uh, wat kan biologisch. En uh, dat komt omdat ik uh, ook vind dat uh, als het zonder pesticides, uh, maar vooral zonder kunstmest kan... kunstmest wordt van olie gemaakt... dan uh, vind ik dat een prettige manier van leven. Omdat het uh, uh, de aarde niet uitput. Uh, is het daarnaast ook inderdaad gezonder? Ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Uh, ik heb rapporten gelezen waarbij uh, wetenschappers dat aantonen. Dat dat zo is. Maar er zijn ook altijd weer... Universiteiten, waaronder de Universiteit Wageningen, die weer laat zien... Uh, dat uh, dat verband uh, vrij ingewikkeld te leggen is. Uh, maar voor mij, voor, uh, uh, uh, als, je, als je het belangrijk vindt dat de aarde uh, uh, een beetje krachtig blijft... en dat kan, uh, dat je hoeft niet de aarde uit te putten met het uh, verbouwen van voedsel... dan is biologisch eten een belangrijke manier om dat te bereiken. Oké. Okay. Mag ik Had... één reactie opgeven nog? Ja, sure. Wageningen is niet zo positief over biologische landbouw. Dat is, is schandalig wat die mevrouw doet, die met een boekje mm. rondgereisd heeft door alle programma's op de tv, mm. dat het niet zo ernstig is tegenwoordig. Ons oppervlaktewater, ons grondwater wordt verpest door de pesticiden. Mm -hmm. De bijen gaan dood door dat, die, door die, dat nieuwe, nieuwe, nieuwe middel, heet dat ook weer, dat heeft te maken met neonicotinoïden. Mm -hmm. ja. Dat zelfs in China, de Verbolig. kinderen met een kwastje. De vruchtbomen moeten bevruchten met stuifmeel. En die kant gaan we dus op. Dus die hele landbouw met een varken zonder krulstaart, dat is uit een boze voor de wereld. Ja. Voor de aarde. Ja. En de mensen zijn allemaal ontzettend gelovig. Ik geloof alleen maar in de aarde. En daar met z'n dat ze het best voor het doen. Ja, ja. nou, ik heb zelf uh, voor altijd wat het uh, NCV-televisieprogramma vorig jaar uh, gefilmd op een, een boerderij in Frankrijk, een Nederlandse gemeenschap. Uh, die, die fantastische dingen liet zien wat ze met allerlei natuurlijke planten konden doen aan bestrijding. Ik vond het echt heel imposant. Dus je kunt blijkbaar heel veel zonder aan, aan de noodmiddelen van pesticiden zo uh, toe vergrijpen. Absoluut. Oké, okay. Ad van Galen, hartelijk dank. En bedankt. En bedankt. Dag. <laughs> Dag. Natasja, je hebt nooit overwogen om uh, zelf maar boerin te worden? Nee, dat ligt niet echt mijn passie en, en niet mijn talent. Um... Heb je het ooit geprobeerd dan? Ja, ik heb een uh, tuintje en daar heb ik wel sla en tomaten. Uh, uh, en dat gaat heel goed. Uh, uh, maar, maar heel veel meer ben ik niet heel uh, geschikt voor. We gaan muziek draaien en dan praten we weer verder met u, met de luisteraar en met jou. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uw vorm van praktisch idealisme wil ik graag horen. U kunt ook mailen naar kazeloenen.ncv.nl. Cantar no fado, um mapa do coração. De poder cantar no fado, um mapa do coração. Mapa do coração, Anamura. Ik hoop dat. Ja, maar dat... Nee, mijn Spaans is dramatisch, vrees ik. Dat was het in ieder geval, Natascha van der Berg. Uh, je bent de gast bij ons in de tweede uur van Kastelunen. Praktisch Idealisme is een boek dat jij schreef. Um, um, ben je nou een groot deel van de dag ook daarmee bezig nog steeds? Uh, uh, yeah. How to live your life in goed Nederlands? Ja, door Praktisch Idealisme heb ik de kans gekregen... om heel erg veel mensen te ontmoeten die iets doen... rond het beter maken van deze wereld. En dat heeft geleid dat ik in allerlei vrijwillige functies daar iets aan doe. Dus ik ben lid van het Urgenda-platform... wat een fantastische actieorganisatie is. Wat is dat? Uh, dat is een, uh, een groep mensen die uh, probeert de duurzaamheid te versnellen. Op allerlei manieren. Ja. Ze hebben... Twee jaar geleden, die hele grote zonnepanelenactie hebben ze een revolutie op de zonnepanelenmarkt in Nederland veroorzaakt. Uh, daar zit ik in een soort uh, groepje wat één keer in het half jaar adviseert. Ik zit in het bestuur van Max Havelaar en ik zit in de Raad van Toezicht van een groot microkredietfonds, de HTF, het Hevo uh, Fonds. Uh, maar uh, in mijn dagelijks leven heb ik een bedrijfje uh, wat uh, maatschappelijke debatten probeert uh, over duurzaamheid uh, uh, daar onderzoek naar doet en dat organiseert. Uh, om na te denken over hoe je burgers betrekt bij die thema's. En dat, ja, dat, komt direct, dat is een directe link met praktisch idealisme. Een goed businessmodel. Zeker. We zijn er nog kan. lang niet klaar mee. Het <laughs> <laughs> zal wel een, minstens een generatie duren, denk je niet? Voordat we eh, achter op ons bol kunnen krabben en denken... nou, die uh, transitie hebben we goed gedaan met z'n allen. Ja, we hebben nog ik denk dat we nog zo'n twintig jaar nodig hebben. En uh, dat moet, in die twintig jaar moet het ook wel gebeuren. Daar ben ik ook van overtuigd. Anders. Nee, de grap is dat uh, uh, al dat optimisme, wat ik heel erg deel en wat ik ook heel erg uh, belangrijk vind als levenshouding, vind. Ik bedoel, in het vorige uur vertelde ik even over mijn persoonlijke drama, maar uh, tegelijkertijd begreep ik beter dan ooit toen mij dat overkomde... waarom uh, een filosoof Popper zei dat. Uh, Optimisme is een moral duty, sorry voor het Engels, optimisme is een morele plicht. Uh, want anders red je het niet in deze wereld. Dus je moet een optimist zijn. En tegelijkertijd, hoe meer je over klimaatverandering weet, hoe meer je erover leest, hoe meer je zorgen maakt. En dat is echt mijn ervaring. En de mensen die er echt heel veel van weten in Nederland, die ik uh, uh, vaak spreek, die maken zich grote zorgen. De heer Hoekstra, goedenacht. Ja, nacht. Maakt u uh, zich zorgen over het klimaat? Wat zegt u? Maakt u zich zorgen ja, over het klimaat? Ja, grote zorgen. Ja, want als die klimaatverhoging doorgaat... dan krijgen we ellende. En we, volgens mij zien we nu de eerste tekenen al. Namelijk? Het klimaat het wordt, gaat als een dronken keer of straks keer. Ja, ja. Maar goed, maar even, daar belde u niet om. Even, nee. U belde even over even thorium kernenergie. Juist. Maar los van mijn onderwerp... Uh, uh, rood vlees, dat is slecht voor de aarde en slecht voor de mens. Uh, wit vlees van kip en, en, en vis, dat, dat gaat nog wel. Okay. Maar juist zie je ik energie. Een maand uh, geleden ben ik daar opgestoten. Dat is een, uh, een, een element wat al uh, een hele tijd geleden is ontdekt. En dat komt van het woord tor. Van, uh, het was een, een zweet of een noord die het ontdekte. Dus je moet het met een th schrijven... Mm -hmm. Dat is een element wat, wat uh, in Indië kan je het gewoon van, van, van het strand kan je het, uh, oprapen. Een zweet. Dat zeg je dat niet. Een Zweedse technicus was het. Ja. ja. En uh, momenteel steken Indië en China die steken daar 60 miljoen in om daar verder te gaan. In het begin hebben ze de daar, uh, dat wouden ze gebruiken voor kernenergie. Maar... Van thorium kan je geen bommen maken. En toen zijn ze overgestapt op uranium. Ja. Thorium, dat heeft een eigenschap. Het heeft een heel lage radioactieve waarde. En het heeft een uh, de halveringstijd is heel kort. Dus je ziet uh, dat, dat opslagprobleem, dat is, dat is veel kleiner dan met uranium. Maar wat, kleiner. maar wat zijn de nadelen van het gebruik van thorium om kernenergie mee op te wekken? Wat ik van uh, Google heb afgehaald, er zijn bijna geen nadeel. Dit is de grootste uitvinding uh, na, na, na het vuur. Uh, maar als die nadeel er niet zouden zijn. dan zouden we het toch veel meer moeten gebruiken? Ja, maar we zijn op uranium overgestapt. om er bommen van te maken. door die Koude, wereld, door die koude Oorlog. Uh, ja, maar inmiddels en nu zijn we, we toch. Ik het min of meer vergeten. Uh, inmiddels zijn we alweer 30 jaar verder, toch? Ja, maar vergeet ook niet de invloed wat Shell en die andere gasten hebben. Ja, ik ben niet zo heel, goed, ik ben niet zo heel erg goed in complotdenken nou, eerlijk gezegd. Nou ik, ja, nou, ik denk dat de wereld één groot complot is. Oh. En dat de politiek maar weinig te vertellen heeft. Oh. En, uh, ja. Ik denk dat, dat, dat uh, ja, die, de wereld die wordt gere geregeerd door een stelletje hele rijke kwasten. En die zeggen van zo en zo gaan we het ongeveer doen. Ja. Nou, ja, goed, dan... nou ja, los daarvan. Voor ja, Thorium. Ja, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Natasja, heb je enig idee waarom Thorium ik... niet meer gebruikt wordt? Want als er zo weinig nadelen zijn, of misschien wel helemaal geen... Eh, nou, kom maar door, zou ik denken. Nou ja, volgens mij blijft het een, een radioactie. Ik weet er te weinig van, laat ik dat meteen zeggen. Want ik vind dat mensen op de radio over alle dingen praten... waar ze geen verstand van hebben. Hier weet ik eigenlijk te weinig van, is het eerlijke antwoord. Maar uh, voor zover ik een krantenbericht... want ik heb, kan het me uit het, hem het, het ook herinneren... op televisie heb ik, geloof ik, gezien is het gewoon wel een, uh, uh, uh, een, nuclear, een uh, nucleair uh, goed. Dus je hebt nog steeds de nadelen die hetzelfde vergelijkbare nadelen als aan uranium. Ja, je, het, je, maakt, je maakt het via kernenergie Precies. of kernfusie, daar wil ik los van zijn. Ja. In de Valkskrant heeft ook een artikel Precies, in, in Ja. Gestaan. En toen heeft er iemand uh, van mij gegoogeld. Ja. Nou, google maar eens, en dat kan ik uh, heel Nederland aanraken. Dat, dat, dat komt er voor mij heel positief uit. Nou ja, de, laten we het zo zeggen. Ik vind het niet verbazingwekkend dat, uh, omdat het veel beschikbaarder is dan uranium. Hè, dat weet ik, dat, dat, dat, dat kan ik me nog herinneren. Het is in vele maten meer aanwezig dan uh, uranium. Verbaast ja. het me niet dat China uh, uh, en Japan daar uh, onderzoek naar aan het doen zijn. Dat zou de ah. oplossing zijn. Wacht, ik heb ondertussen het Volkslandverhaal. Hartelijk dank voor deze opmerking. Uh, het Volkslandverhaal er even bijgepakt. Uh, inderdaad, China steekt 268 miljoen, schrijft de Volkskrant, in het project. 140 wetenschappers werken eraan, dus die zetten er echt groot ja. op in. India inderdaad ook. Maar, schrijft de volksland. het probleem is dat het nog zeker 20 jaar kan duren voordat kernenergieautorium commercieel toepasbaar is. Ja, dus er ligt klopt. een technologisch probleem blijkbaar. Gewoon nou, simpelweg de technologie, de, technologie de technologie is nog niet. De technologie die, die ligt achter. Omdat we ingezet op, hebben op uranium. Ja. In Texas de, wouden die koeien dat gras niet eten. Want er kwam olie naar boven. Dat heeft ook jaren geduurd. Ja. Oké, okay, dus nou daar ja. ligt het niet aan. Het is op de achtergrond geraakt door allemaal verschillende dingen. En ja. daarom wil ik graag reclame maken. Maar ja, mm -hmm. het is helaas midden in de nacht. Dus. Mm -hmm. <laughs> nou, er luisteren heel veel mensen toch. En dank. Oké, okay, gelukkig. D dank ja. voor dit. De vrouw voor... die is goed bezig met uw agenda en uh, mijn respect. Dank u wel. Goed, dank, ja. dank voor het bellen. Dank, die Hoekza. Ja, jullie ook. Ja, dank u. Ellen, goedennacht nacht samen. Een prachtig onderwerp weer. Um, het het zette mij in bevestigde mij heel veel mijn gedachten. Ik ben opgegroeid in een uh, extreem rijk milieu waar het niet op kon. En waar voor alles wel een elektrische machine was. En als heel klein kind had ik al door wat, dat men alleen maar bezig was met het stand houden van het bezit. En dus euh, pak het dan, pak het dan. Als het weer nieuw was, het was modern, dan moest dat het weer vervangen. Het was niet kapot, het ging er alweer uit. Dan ga je heel erg denken over, ik verzette mij daartegen... en kwam dus in conflict met mijn familie daardoor. Ja. Ik ben helemaal niet zo'n super alternatief, al helemaal niet. Maar die overdadige weldaad. En dan ga je later, als je wat ouder ga je nadenken... en denk je, eigenlijk sinds mechanisatie... De mensen ontdekten het vuur, maar daarna is het heel hard in gelop gegaan. We kregen steeds meer comfort, kon steeds makkelijker en praktischer worden. En dat wordt nu bijna ons ondergang. En eigenlijk roept de natuur die maand weer terug: van... oh, gas terugnemen, want dit gaat niet goed. Nee. Het te veel, het hebberige van wat we hebben als mens, wat die neiging heeft, iedereen, ik ook. Um, moet je dus bewust maken dat het minder kan. Natasja, dat is een veelgehoorde gedachte. We moeten gaan consumeren met z'n allen, want uh, de aarde die roept ons tot de orde. Ja. Ben ik het helemaal mee ja. eens? Maar uh, dat is de consum. Maar misschien dat uh, ik moet eerst even zeggen dat ik het een prachtige opmerking vind. Ik het, het lijkt me uh, het is gewoon waar. Maar tegelijkertijd betekent dat niet betekent consumenteren niet minder goed. Uh, en uh, nee, nee, uh, dat is altijd wat er wat aan kleeft. En dat ben ik helemaal met u eens. Maar ja. ik zeg altijd liever één heel mooi goed door eerlijke naaisters nice gemaakt jurkje van mooie materialen dan 10 uh, uh, jurkjes die ik na vijf keer wassen weg kan gooien. Dus uh, het betekent minder, betekent niet per se uh, uh, uh, slechter. Uh, dus dat ben ik heel, heel erg met je eens. Dat, dat we. Dat het soms ook wel dat je, dat je jezelf ook wel eens kan afvragen waarom elke keer nieuw. En ja. ik moet wel zeggen dat ik ook bij de industrie, om het het in het begin over de ondernemer, een steeds grotere trend zie om toch na te denken over lease concepten. En eh, het bedrijfje wat ik heb, heet Tertje, en daar zijn wij mee bezig. Met allerlei ondernemers aan het praten over hoe kun je nou minder bezit hebben. En meer um, gebruik hebben. Hè? Dus die deelauto's die ja. heel hip zijn in allerlei steden. Daar zou je natuurlijk alles met veel meer mee kunnen doen. Waarom moeten we? Je hebt nu spijkerbroeken die je kan huren. Weet je, dat vind ik interessante modellen om over na te denken... over hoe je een andere soort samenleving kan creëren... waarin bezit niet zo mis zo centraal staat. prachtig. Hè? We hebben een tijdje, op, op, ook, sorry, sorry, uh, een tijdje geleden ook een architect hier in de uitzending gehad. Ja, Thomas Rauw waarschijnlijk. Thomas Rauw, precies. Ja, daar komt het gedachtegoed vandaan. Die heeft ook op een gegeven moment ja. tegen een grote producent precies. van lampen gezegd... ik hoef geen lamp van je, ik wil licht. Precies. Wil, geef mij licht. Ik wil Die lamp mag je houden, maar ik wil licht. Ja, en, en zo zijn er ja. dus vele, vele ondernemers nu bezig met dat idee. Ook omdat het moet, omdat je die grondstoffen weer terug wil. Dat is het ook bij Thomas Rauw echt de oorsprong, de oorsprong van zijn gedachten. Uh, maar dat betekent ook automatisch, hoop ik, dat er een gedachteverandering in de samenleving ontstaat waarin bezit minder belangrijk is. Even om de resonatie af te maken, dat betekent dat als ja. die lampen op een gegeven moment het niet meer doen, dan gaan ze terug naar de fabrikant. Ja. Die moet ze dus ook weer terugnemen. Want ze zijn immers van die fabrikant, dus die zal ook beter nadenken als hij een lamp maakt. Dat hij de spullen er weer makkelijk uit kan trekken. Ja, dat het niet op een afvalberg belandt waar hij niks meer mee hoeft. Precies, ja. maar dat hij er iets mee moet. Wat? Maar wat mij ook zo opvalt, is dat men nu dus wel nieuwe dingen loopt te bedenken. Yeah. En dat noemt men dan soms energiebewust. Maar dat wordt ook weer gedaan door middel yeah. van apparaten en machines. <laughs> en uiteindelijk, op het eind van de rit, is het dan helemaal niet energiebewust. Want heeft een, een of ander groot bedrijf heeft er wel gewoon yeah. wat verdiend. Ik, en wat, ik, wat, ik, wat mij helemaal verbaast, ik heb daar wel eens een brief over naar de vereniging gestuurd, is al die grote gebouwen die ondermans verlicht staan, yeah. als daar de op, op half gezet zouden worden, en dimmen erop, dan hoefden de particulieren bijna niet meer te bezuinigen. Zoveel stroom levert dat op. Ja. en Ik denk dat u dan, gelijk heeft. Daar dus, hoor je haast niemand over. Uh... Je moet van bovenaf beginnen, niet van onderaf eigenlijk. Van bovenaf. En van bovenaf moet eigenlijk uitleggen, jongens, we moeten minderen. Want de regering hoor je daar haast niet over. Nee. Dan ben ik bang dat de regering ook wel eh, onderaf bovenaf... is altijd een ingewikkeld gesprek. Want de politiek heeft één broodheer en dat heten wij kiezers. Hè, dus uh, uh, tegelijkertijd is het heel goed dat u dus die brief stuurt... want u bent één van die kiezers. Um, maar dat is er wel aan de hand. Dus als de kiezers dit eisen... zullen, zullen politici dit ook uh, belangrijker gaan vinden de Warenwet en de to alle toezichthouders, die, die, die falen aan alle kanten, wat milieu betreft en zo. Er staat veel te veel toe. Men heeft het maar over de auto en over dit en over dat. En ja, ik, bijvoorbeeld mijn oudste zoon die zegt, ik heb uh, één auto voor mijn bedrijf. Ik neem een iets luxere Dan hoef ik geen twee auto's te nemen. Ik ben hem nodig voor mijn werk. En zo doet hij dat. Ja. Dat kunnen we zeggen één auto. Maar gewoon bewust nadenken over wat je doet. Heb ik die wasdroog nodig? Echt nodig? Niet nodig? Weg dat ding. Maar ik vind als je, als je het echt veel wil minderen, dan moet je van bovenaf waar de massa zit. Daar moet je beginnen. Mm -hmm. Niet de brand bestrijden met kleine blusapparaten, maar die grote blusapparaten erop. En dat... dat Mensen die de macht hebben om het te doen, daar hangen altijd weer financiële belangen en belangenverstrengelingen aan. En dat is zo dodelijk. En de hele mechanisatie. En je ziet ook dat jongere mensen steeds minder idealen krijgen. Dus men is alleen maar druk met het leven te beheersen. Oh. Jonge gezinnen, dat is een ramp op het moment. Oké, okay, ja. Goed, ik, ik, we gaan het uh, einde aan breien. Dank voor bellen, Ellen. Goed. Ik vind het een goed onderwerp. Oké, okay, dankjewel. Ja. Ik lees je nog even een mailtje voor van Marco de Visser. Die schrijft, waar die man het straks over had, energie uit de ruimte. Er is een uh, reden waarom dat al 40 jaar op de plank ligt. Het is namelijk een sterk geconcentreerde straal. Uh, hup, storing van de NMS-computer. Microgolfenergie, uh, een perfect wapen dus. Een hele stad ineens koken, zeg maar. Ja, dat heb ik nooit ervan nagedacht. Je kan zo'n spiegel op de verkeerde yeah. kant op en dan, dan wordt het opeens Star Wars, zeg maar. Uh, hij schrijft verder... Ik heb zelf uh, mijn tv de deur uit gedaan... en gebruik ik nu alleen nog maar één netboek. Dat is een, uh, een kleine computer, een simpele computer. Van 17 watt, een extra monitor van 20 watt... een versterker van 45 watt en een spaarlamp van 5 watt. Totaal 87 watt. En daar doe ik alles mee. TV kijken, bellen, et cetera, et cetera. Speciale folie onder de vloer aangebracht. Net als radiatorfolie... Um, en elk jaar is dat weer leuk. Mijn totaalverbruik aan gas, licht en water is 45 euro per maand. Top! Nou, dat doe je iets heel erg goed. Vloerisolatie schijnt inderdaad een ondergeschoven kind te zijn, weet ik van allerlei specialisten. Dus uh, Want nou dat ja, helpt. Bij deze. Ja, dat dat, dat, dat een vergeten, vergeten plek is waar, uh, waar, uh, waar, waar, waar isolatie belangrijk is. Ja, oude huisje is inmiddels helemaal geïsoleerd? Nee, nog, nog lang. Nog lang niet. Maar dat is ook echt een godvergeten probleem. Bro, het is echt niet zo uh, fijn. Uh. Het is een betonnen constructie, zo'n Grieks huis. En beton is echt de ideale warmte-koude geleider. Dus uh, alles lekt bij ons. Dus het is echt een heel groot project. Dus nou, we zijn er nog even mee bezig. Gefeliciteerd met de aanschaf. <laughs> Dank. Natasja van den Berg, dankjewel. Dank dat je hier was, twee uur lang. Uh, ga je nog weer een, een, een, een, uiteindelijk straks weer een nieuw boek schrijven? Goed ja, maar over iets, waarschijnlijk over iets heel anders. Maar uh, dat, uh, de, uh, dit... Uh, Achtervolg mij, geloof ik nog wel even. Maar een update is denk ik niet nodig. Dus het is vrij volledig. Morgen ik als Luna, Guida en de Plag met Esther Alwand van de Partij voor de Dieren. Zometeen na onze nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max. En nogmaals, Natasje van den Berg. Heel veel dank. Graag gedaan.